9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Asielzoekers die zich in Nederland melden... moeten worden opgevangen in een ander land, vindt de PVV. Ze moeten bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar Roemenië... zegt Kamerlid Fritsma in het AD. De opvang zou daar veel goedkoper zijn. En ook hoopt de PVV dat asielzoekers dan sneller... naar hun eigen land terugkeren... omdat een verblijf in Roemenië minder aantrekkelijk zou zijn... dan in Nederland. VVD-leider Rutte heeft zich in de verkiezingsstrijd gemengd. In de Telegraaf zegt Rutte dat zijn partij iedere werkende Nederlander een belastingverlaging wil geven van enkele honderden euro's. Verder zou spaargeld tot 35.000 euro belastingvrij moeten zijn. De premier wil vanaf zaterdag actief campagne gaan voeren en hij doet daarom vanavond niet mee aan het eerste televisiedebat met de lijsttrekkers.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 Het bedrijf is in een overnamegevecht verwikkeld rond een Aziatische brouwerij die het populaire Tiger Beer produceert. Heineken biedt 3,5 miljard euro voor de brouwerij. En dat bot is in principe geaccepteerd, maar mogelijk komt een concurrent met een nog hoger bot. Overname is belangrijk voor Heineken, omdat de Aziatische biermarkt snel groeit. Bouwbedrijf Heimans heeft nog altijd veel last van de malaise op de woningmarkt. De omzet daalde in de eerste helft van dit jaar met 20 miljoen euro tot net iets boven het miljard. En de netto winst komt uit op 4 miljoen euro, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Heimans bouwt ook bruggen en wegen, in die sector bleven de resultaten stabiel. De Griekse premier Samaras wil dat zijn land meer tijd krijgt om de economie te hervormen. In een interview met de Duitse krant Bild zegt hij dat de Griekse economie de gelegenheid moet krijgen op adem te komen. Samaras benadrukt dat zijn verzoek om meer tijd niet wil zeggen dat Griekenland ook meer geld wil. En het weer nog wolkenvelden en zon. Vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen en vrijdag in het noorden een bui. Verder zonnige perioden en een graad of 22. AMBB verkeersinformatie met nog files op de A1 richting Amsterdam. Bij Bunschoten 5 kilometer. A16 richting Rotterdam bij Dordrecht 2. En op de A20 naar Gouda voor het knooppunt de Brechtseplein 2 kilometer. En de andere kant op 3. A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Utrecht Noord 5 kilometer door een ongeluk. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 2. En op diezelfde A28 verder in de richting van Utrecht... tussen Den Dolder en het knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Pensioenfondsen moeten hypotheken van banken kopen. Zo krijgen banken meer ademruimte en dat is dan weer goed voor de economie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW komt met dit idee. De pensioenfondsen zijn er niet blij mee, vertellen ze zo dadelijk bij ons. Eerst maar eens naar het cadeautje dat de VVD in petto heeft voor de werkende mens. Ja, dat cadeautje is lastenverlichting voor die hardwerkende mens vanaf 2014... en dat kan wel oplopen tot 1000 euro per werknemer. VVD-leider Rutte heeft van zich laten horen vanochtend in De Telegraaf. D66-lijsttrekker Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. God, dat was toch iets eerder dan we verwachten? Ja, Sinterklaas valt vroeg. Uh... <laughs> Sinterklaas valt ook vroeg. Het, het is wel Spaans weer gelukkig nog, maar, maar Sinterklaas is vroeg in het land, ja. U noemt dit cadeautjes uit een, uit een grote zak... Nou ja, ik vind het vooral Jojo. Uh, hij draait allemaal weer zaken terug... Uh, waar hij in het voorjaar nog zijn handtekening onder heeft gezet. En ik denk dat mensen... De, ja, het, het klinkt wel leuk, lastenverlichting... maar Rutte heeft heel veel lasten verzwaard. Omdat we aan het bezuinigen zijn. Omdat we zorgen dat we de staatsschuld niet verder opbouwen. Ook, ook dit jaar en volgend jaar geven we weer 18 miljard te veel uit. Dat betekent ook 1000 euro per inwoner, inclusief de baby's... Daar moeten we rente over betalen en om dan nu weer allemaal zaken terug te gaan draaien. Ja, ik, en, en niet erbij aan te geven hoe je dat dan gaat dekken, want dat gaat de VVD... Pas over een week doen. Ja, dat vind ik niet verstandig. Nou, als we het interview even erbij pakken uh, in de Telegraaf. De VVD-leider geeft aan dat er ruimte is gevonden na de doorrekening van het partijprogramma door het Centraal Planbureau. Komende maandag wordt dat officieel gepresenteerd. Ruimte voor lastenverlichting, gedekt door bezuinigingen. Um, wat we weten ook hè, vanuit het partijprogramma. Uh, op bijvoorbeeld uh, overheidssubsidies en ontwikkelingssamenwerking. Dus het geld is er kennelijk. Nou ja, niet, niet als hij daar geen 76 zetels voor haalt. En dat gaat hem ook niet lukken. Dat nou, zijn... ik kan mij voorstellen dat heel wat kiezers denken... die Rutte is zo gek nog niet. Daar krijg ik gewoon duizend euro van, straks. Ja, nou ja, kijk, we hebben met een premier te maken... die anderhalf jaar uh, stilstand heeft veroorzaakt. De last heeft laten oplopen. Uh, en vervolgens, toen, uh, toen Wilders uit het Katshuis wegliep... had Rutte ook geen plan B. Vervolgens hebben we met vijf partijen wel een akkoord gesloten... waardoor de tekorten in ieder geval niet verder oplopen. En als ik nou gewoon het rijtje afloop... hij wil bij de kinderopvang weer terug. Hij wil bij het fonds weer terug. Hij wil de reiskosten weer terug. En hij noemt de langstudeerboete gehad. Nou, dat hoorden we ook al van het CDA... Dan zeg ik, laat me maar, maar zien hoe je dat dan dekt. En de afgelopen jaren is het hem in ieder geval niet gelukt. Want ja, die begrotingen, daar kwam die allemaal maar niet uit. Hm. Aan de andere kant, meneer Pergrond, ook in uh, dat vijfpartijenakkoord... is wel gekeken naar de werkende mens, de werkende Nederlander... constructies met arbeidskortingen. Dus zo'n raar idee is toch niet? Nee, maar kijk, ook D66 heeft in zijn verkiezingsprogramma belasting, inkomstenbelastingverlaging, door hervormingen door te voeren, door de AOW-leeftijd langzaam te verhogen, door de hypotheekrente iets te gaan beperken en dat geld terug te sluizen via de loonbelasting. Kijk, dan laat je zien hoe je het dekt, dan hervorm je waardoor je de economie ook aan de praat krijgt en dat is verantwoord beleid. Denk nou werkelijk iemand dat je midden in de crisis opeens cadeautjes kunnen gaan uitdelen terwijl het thema toch is, hoe krijgen we de begroting op orde, niet alleen ja. in Nederland. We wijzen ook andere landen erop, want onze economie loopt gevaar. Dat zien we ook aan de groeicijfers. cijfers. Ja. Als je niet zorgt dat je die hervormingen, waar er al jaren taboe op is, een keer gaat doen. Zou u, want de kans is aanwezig dat u uiteindelijk met de VVD uh, gaat samenwerken na de verkiezingen, dat er een constructie ontstaat uh, waar ook D66 bij behoort in de regering. Zou u uiteindelijk wel zijn voor het stimuleren van werken op deze manier, door bijvoorbeeld de arbeidskorting omhoog te gooien voor de 50 50-plusser, die nu moeilijk aan de bank komt... en die we wel vragen om later AOW te krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat we, en nou citeer ik een keer de VVD... afspraak is afspraak. Dat we over langere jaren laten zien als coalitie... wat we willen, hoe we dat gaan dekken... en hoe we het vertrouwen in de economie daarmee loskrijgen. En dan vind ik zo'n idee wat vandaag de werkgevers doen met van... nou, laten we eens kijken hoe die pensioenfondsen ook een rol kunnen spelen. Dat vind ik creatiever... Dat vind ik ook verantwoordelijk door te laten zien wat je wel wil. In plaats van mensen alleen maar te beloven van... nou, dat heb ik wel gedaan, nog maar een paar weken geleden. Maar nu draai ik het alweer terug. Wat is dan een afspraak van Rutte waard? Wat is een uitspraak van hem waard? Als hij er ook niet op dat moment bij geeft, hoe die dat dekt... en hoe die dat gaat dekken met een meerderheid dadelijk na de verkiezingen. Want ik voorspel u, ook de VVD haalt geen meerderheid. Nee, die kans is klein. Alexander Pechtold, dank voor nu. Graag gedaan. Ja, dat idee dat meneer Pechtot ook al aanhaalde van de werkgevers. VNO NCW-voorzitter Bernhard Wientjes komt ermee vanochtend in het financiële dagblad. Dat gaat over de pensioenfondsen. Die zouden hun miljarden ook moeten steken in de hypotheekportefeuilles van banken. Speelt de banken dan geld vrij voor, bijvoorbeeld kredieten aan het bedrijfsleven, is weer goed voor de economie en dus goed voor Nederland. Gaan ja. we over praten met de directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn, Peter Borgdorf. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook zo'n goed idee? Nou, Zo. ik hoor het vraag bezig. U vraagt wel heel, heel rechtstreeks. U nu even antwoord. Ja. Kijk, het antwoord. Kijk, het is heel helder. Wij, op dit moment beleggen wij niet een hypotheek... omdat het rendement van die hypotheek dus dadelijk eh, slecht was... dat wij al in 2008 zijn uitgestapt. Wij kunnen ons best bedenken dat het uh, kan, uh, dat het kan helpen dat wij op enig moment weer in de hypotheek stappen. Uh, dat is op dit moment gewoon niet aan de orde, omdat wij uh, we hebben er geen verstand van. Daar begint het mee. Wij kunnen individuele kredietrisico's. Er zitten risico's in de hypotheek, kunnen wij niet beoordelen. Dus het idee van uh, meneer Wientjes om dat via de banken te doen, daar kunnen we ons best iets bij voorstellen. Want als banken kunnen die risico's wel uh, uh, indekken, nou dan kunnen wij op een bepaald moment zeggen, wat is nou het risico wat we dan op een verpakte hypotheekportefeuille, want je krijgt dan toch een pakketje, geen individuele hypotheek, ja. dan kun je zeggen wat is welk risico heb ik, welk rendement heb ik, uh, welke marge hou ik over? Dus kortom, is het dan voor ons interessant. Dan is dat niet echt niet geheel ondenkbaar. Nee, maar even nu meneer Borsdorf, op dit moment zegt u van dit rendement, is dat toch de belangrijkste reden, het rendement iets, iets te laag? In 2008 was dat voor ons reden om uit te stappen. En als je nou op dit moment kijkt naar de hypotheek, dan kun je ook niet zeggen dat het nou hele fantastische rendement oplevert. Maar ik zeg niet dat het niet haalbaar is. Nee, meneer Wintjes, heel even, want meneer Wintjes zegt ook nog dat, en daar kan ik me dan iets mee voorstellen, dat zo'n belegging minder risicovol is dan bijvoorbeeld een belegging in Zuid-Europese staatsobligaties. Nou ja, dat is alles op dit moment, geloof ik. Maar op dezelfde voorpagina van het FD staat ook dat 1 op de 5 huizen onder Water staat, dat mensen met een restschuld blijven zitten. Is het niet juist ook, u zegt, dat je niet zoveel rendement te halen, maar juist misschien wel een hele risicovolle belegging op ja, dit moment? Het, het, het, het, het beleid dat u het zegt, dat is, dat is dus voor ons ook een belangrijke afweging. Je kijkt niet alleen naar het rendement, je kijkt ook naar het risico wat je hebt, of je je geld überhaupt tot terugkrijgt. En of de rente wel kan worden betaald over de hypotheek of over het uitstaande geld, of dat nou een bedrijfskrediet is of een hypotheek. En, en dat is allerlei soorten. Dat, dat, dat lijkt een beetje. Uh, uh, ja, in gevaar te komen als je ziet naar de huizenprijzen... die in 8% in een jaar tijd zijn gedaald. Dus heel hoopvol is dat ook niet bij voorbaat. Maar er is nog een andere vraag. En dat is de vraag, helpt het? Er staat 650 miljard uit aan hypotheken in Nederland. We hebben op dit moment zo'n 850 miljard in pensioengeld zitten. Mm -hmm. Het is ondenkbaar dat wij... Nou, wat praat je dan over? 80% van je of 70% van je geld in, uh, in één belegging zou doen. Nou, het zou nu niet alle, alles hoeven, natuurlijk. Maar het zou de, nee, banken, nou, de banken wat ontlasten. En dat zou dan weer goed zijn voor het bedrijfsleven. Ongetwijfeld. Maar dat, uh, dan, gaan wij, dan gaan we eens een keer heel jou rekenen. Dan zeggen: we, nou, Stel nou dat wij 5% van onze beleggingen in hypotheken zouden onderbrengen. Dan praten wij bij pensioen van zorg en welzijn over een belegging in hypotheken van 30 miljard. Ja, ik zeg niet dat dat geen geld is. Dat is echt geld. Dat is ook uh, dat, uh, bedoel, meer dan ik elke dag bij elkaar zie. Maar ik realiseer me heel erg wel... Dat, dat niet het probleem van meneer Winkjes oplost. en Het is niet zo dat pensioenfondsen niet in hypotheken zitten. Wij zitten er niet in, maar er zijn andere pensioenfondsen die wel in hypotheken zitten. Hm. Dus ik betwijfel zeer of uh, de oplossing die hij aanreikt zijn oplossing is. Wordt u er ook niet een beetje moe van, meneer Borgdoor? Want het is niet de eerste keer dat begerige ogen op het geld van pensioenfondsen valt, hè? Nee. Ja, weet je, het, is, het, is, het is buitengewoon interessant om te zien wat, wat iedereen ook deze week weer vindt wat wij met ons geld zouden moeten doen. Maar als dan op een bepaald moment de vraag wordt gesteld, kunnen jullie nog wel voor een goed pensioen zorgen? En dan zeggen we, ja wacht even, je kunt niet alle heren tegelijkertijd dienen. Wij willen voor een goed pensioen zorgen, dat is onze eerste opdracht. Daarbij beleggen we in uh, allerlei categorieën. We zijn heel breed, breed gespreid, ook in Nederland. We beleggen ook volop in Nederland. Uh, maar ja, alleen in Nederland zou het risico te groot maken. Dus we beleggen wereldwijd. Daarmee hebben we vorig jaar een rendement gehaald van ruim 8%. En daarmee denken wij de belangen van de pensioendeelnemer te dienen. En als wij een uh, uitnodiging krijgen om in Nederland te beleggen... of dat nou in hypotheek is of in infrastructuur of in wat dan ook... dan zullen we die uh, voorstellen graag uh, kritisch bekijken. Uh, beoordelen op risico. En, rendement. en uiteindelijk, uh, aan het eind van de dag is uh, de enige vraag, hebben we gezorgd voor de belangen van onze deelnemers? Ja, Dus ook het beroep van MKB, uh, want die komen vandaag ook met zo'n pakket, om inderdaad meer in Nederland te beleggen, dat kan niet zomaar, zegt u? Niet zomaar. Ik bedoel, die 2,4 miljoen mensen waarvoor wij voor het pensioen mogen zorgen, die vragen vooral aan ons, uh, heb je wel gezorgd dat je beleggingen qua risico en rendement uh, zodanig zijn ondergebracht dat ik mag rekenen op een goed pensioen? Ja, en daar heeft u het al lastig genoeg mee? We vervelen ons niet. Dat dachten wij. Meneer Borgdoof, hartelijk, snel, uh, hartelijk dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Fijne dag verder. Goedemorgen. Zo dadelijk in mei had hij open moeten gaan. U weet wel, dat nieuwe vliegveld in Berlijn. Maar uh, nu lijkt zelfs het nieuwe streefdatum in 2013 niet te worden gehaald. Nou ja, dan gaan koppen rollen waarschijnlijk uh, te beginnen met die van de directeur. Hoort u zo meer over. Dennis mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Er staan nog drie files op de A1 richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Bunschoten, een kleine 2 kilometer. En op de A10 West bij Amsterdam, richting Zaanstad... voor de Koentunnel 3, A28 richting Utrecht... voor het knooppunt het Hoevelaken, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Internetbedrijf Google presenteert straks Google Televisie... Google TV, apparaatje dat je op je televisie aansluit... en waarmee je dan bijvoorbeeld YouTube kunt kijken... of je e-mail kunt checken op het grote scherm van je televisie. Gaan we over praten met Dimitri Rijerman van het technologieblog Tweakers.net. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm, wat kunnen we nog meer met Google TV? Um, je kan er uh, behoorlijk wat internetdiensten uh, mee benaderen. Uh, YouTube uh, zal uh, voor Google waarschijnlijk een, een belangrijke rol gaan spelen... nu en vooral in de toekomst. Want um, in feite wil Google, YouTube, wat we allemaal kennen... Um, dat mensen hun eigen filmpjes um, uh, uploaden. Um, wil go wil uh, Google TV um, langzaam of YouTube langzaam gaan omvormen... Tot, ja, eigenlijk een beetje tot een soort tv-zender. Hm. Um, dus Google kijkt met dit kastje ook een beetje naar de toekomst. Ja, uh, nou heeft Apple al een tijdje. Apple TV, loopt Google daar dan achteraan of hebben ze... Presenteer eens ook nieuwe ontwikkelingen. Google loopt inderdaad wel een klein beetje achter uh, op deze markt. Uh, Microsoft is ook actief uh, um, in een poging om de huiskamer te veroveren. Laten we het zo stellen. Mm -hmm. uh, uh, Google TV is al een keer eerder in Amerika gelanceerd in 2010. Maar werd toen een beetje lauw ontvangen. Want het, het werd een, een, beetje beschouwd, uh, een, een beetje negatief beschouwd door een vrij complexe bediening. En um, ook was veel televisiecontent um, niet te, te bekijken op het platform. Omdat de grote tv-zenders Google TV blokkeerden. Hmm. Um, is het wel interessant? Ziet u daar eigenlijk toekomst? Want het is natuurlijk een, een ingewikkelde markt met veel aanbieders. Je hebt natuurlijk ook nog de televisieproducenten en aanbieders. Um, voor het deed wel wat? Dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad een druk bezette markt en de winnaar is nog lang niet, nog lang niet bepaald. Ik denk dat voor Nederland heel belangrijk is dat er ook Nederlandse content opgevraagd kan worden. Dus Google moet waarschijnlijk met aanvullende diensten voor de Nederlandse markt komen die relevant zijn. Om een voorbeeld te noemen, uitzending gemist. Wat kan Google allemaal? Want Google investeert er lustig op los... Ja. We hebben ook een grote zak met geld begrepen wij wat wat wat kunnen zij? En wat uh... willen wat Google heeft inderdaad uh, hele diepe zakken, uh, dus zij kunnen dit, het, het gevecht met de concurrentie kunnen zij uh, waarschijnlijk heel lang volhouden. Um, ze investeren daarnaast heel erg dus in, uh, in hun YouTube-platform uh, um, en um, ze, ze, ze, ze, ze proberen ook programma's, um, uh, um, series, films en dat soort zaken um, exclusief voor YouTube te gaan maken. Um, in Nederland is onlangs... Um, het Lowlands Festival uh, exclusief op uh, YouTube uh, live te zien geweest. En je ziet dus ook dat um, Google in Europa op zoek gaat naar interessante content. Um, die zij min of meer exclusief op hun platform willen gaan uitzenden. En Google TV is daar een ingang voor. En verschilt dat dan nog per land wat ze kunnen brengen? Uiteraard, er spelen natuurlijk ook uh, uh, zaken als rechtenkwesties mee, maar ook um, hoeveel Google um, er, er financieel voor over heeft om uh, bepaalde rechten um, te verkrijgen. En uh, ik denk ook dat ze heel erg kijken naar welke doelgroep ze willen bedienen. Uh, YouTube is met name populair bij uh, jongeren uh, en ik, ik denk dat zij um, hun plannen om daar content voor te vergaren um, heel erg richten ook op die doelgroep. Kunt u zich voorstellen, meneer Rijeman, dat uiteindelijk de televisie zoals wij die nu kennen eh, verdwijnt. En dat we allemaal voor Google of Apple of Microsoft TV zitten. Nee, ik denk dat er al, altijd een grote behoefte zal blijven aan uh, lineaire televisie. Uh, om een voorbeeld te noemen, um, uh, iedereen wil de volgende dag op zijn werk over de, de voetbalwedstrijd van de dag daarvoor kunnen praten. Mm. Uh, maar je ziet wel, uh, met name dus bij jongeren, een, een, een verschuiving voor, uh, naar het tijdstip wanneer zij bepaalde programma's willen bekijken. Dat bepalen uh, ze zelf liever. Ja, exact. Ja. En, en uh, wat een, een andere belangrijke verschuiving is natuurlijk... dat je niet per se meer gebonden bent aan het tv-toestel in huis... maar dat je veel programma's tegenwoordig ook op je tablet of op je smartphone um, kan bekijken. Ja, daar is de uitlaten van de hond. Bijvoorbeeld Dimitri Rijman, dank u wel, van technologieblog okay, tweakers.net. hoort u Summer Sunshine. Het is uh, acht minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Vuelta is uh, nog bezig op dit moment. Maar die van 2015 die zal voor een deel in Nederland worden gefietst. Maar liefst vijf etappes van de Vuelta 2015 komen naar Nederland. Het is de tweede keer dat de Ronde van Spanje in ons land start. In 2009 gebeurde dat in Drenthe. Jos Fase, directeur van La Vuelta Hollanda 2015. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat uh, is knap dat u dat voor elkaar heeft gekregen. Vijf etappes, maar liefst, van de Vuelta in Nederland. Hoe is u dat gelukt? Nou, we hebben in 2009 vier etappes gehad. Uh, dus dat is een succes geworden, ook voor de Spanjaarden. We hebben hier in Pamplona lange gesprekken gevoerd. Uh, het is voor het peloton beter dat ze pas een rustdag krijgen... nadat er een aantal dagen gefietst is. Uh, de OCI geeft dat voor... Keur, vijf dagen. Dus we hebben uiteindelijk met de uh, Spanjaarden dat uh, ook afgesproken. Ja, als u de uh, finish er ook nog bij krijgt, de laatste ja. etappe, dan hoeven ze niet zo ver te reizen, meneer Vaasa. Nee, dan zou je de Ronde van, maar de ronde van Spanje moeten maken. Maar dan moet er ja. toch nog wel twee weken achteraan gefietst worden. Dus, uh, maar ja, het, het succes van 2009 heeft in Spanje heel veel losgebracht. Ja. En als ze ook maar een keer naar het buitenland willen zijn... hebben ze toen al toegezegd komen we terug naar Nederland. Ja, maar de, ik vraag het omdat er ook wel kritiek is geweest... en niet op de start per se in Nederland... maar dat, dat voor elkaar de ronde zoveel... en dat geldt trouwens ook voor de ronde van Frankrijk... zoveel in het buitenland was. Uh, ja, de Verwelten kunnen ze dat niet verwijten. De Welte is in 2001 pas voor de eerste keer een buitenland geweest. Ja. Uh, maar zij moeten dat ook wel een beetje doen, omdat zij tot de drie grootste in uh, de wereld behoren. En voor de internationale televisie en voor hun sponsoring is het natuurlijk ook van belang een, een globale uitstraling. Meneer Vaas, hoe, hoe zien die uh, vijf dagen eruit? Waar gaat de geweld allemaal komen? Uh, wij uh, starten in Emmen. Uh, met de ploegentijdrit en dan gaan we een dag Friesland doen met 11 uh, stedentocht. Uh, dan van Dokkum richting Overijssel. Uh, als we die etappe achter de rug hebben, dan gaan we verplaatsen naar, naar Noord-Brabant. Met een finish in Breda en naar Zeeland. Uh, Zeeland zal waarschijnlijk voor Noord-Brabant komen, omdat we via Eindhoven willen de Spanjaarden terug naar, uh, naar Spanje om het vervolg te doen. Mogen we vragen wat dat kost? Meneer Fazer. Ja. Uh, wat dat kost. Uh, de, het overbrengen van het veld naar Nederland met de 22 ploegen en het hele spul. Dat gaat tussen de 2,5 en de 3 miljoen kosten. Daar komt dan de organisatiekosten bij. Zeg maar 4 miljoen totaal. Wie betaalt dat? Uh, voor een deel komt dat uh, van de gemeenten, de provincies en de steden die een start of finish hebben, dat mm. is het grote deel. Er komt uh, sponsoring bij uh, en, en ontwikkeling van het ministerie. Oké, okay. en heeft u van die gemeenten en provincies al een handtekening voor het geld? Wij hebben uh, de delegatie van Spanje hebben in april, begin april, naar Nederland gehaald. We hebben ze een deel laten zien. Daarna heb ik voorbereidende gesprekken gevoerd met de provincies en de gemeenten. Veel hebben zich al zelf bij mij gemeld van, goh, wij willen meedoen. Nu ik het hier in Spanje rond heb, kan ik afronden en bespreken in Nederland doen. Goed, en is in 2009 gebleken dat het een goede investering is? Ja, in 2009 is een onderzoek geweest van de, van de school scholen in, uh, uh, in Amersfoort en Tilburg hebben samengewerkt. En daar kwam uit dat er een spin-off was van 9,2 miljoen. Kijk, daar kun je het voor doen. Meneer Vaassen, directeur van La Vuelta Hollanda 2015. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan moeten wij naar een minder geslaagd project. Tot nu toe althans, het uh, nieuwe Duitse vliegveld. Berlijn-Brandenburg is uh, nog niet af. Dat krijgt nu gevolg. Volgens Duitse media stapt topman Reiner Schwarz volgende maand op. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Tim, nou ja, het rommelt al langer. We hebben het regelmatig over gehad in deze uitzending. Is het aftreden van Schwarz onvermijdelijk geworden? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het valt me eigenlijk nog mee dat het nu pas gebeurt, want ja, er is zoveel misgegaan uh, de afgelopen maanden. Er is informatie achtergehouden, er zijn verkeerde berekeningen gemaakt. En het belangrijkste, het vliegveld had al lang open moeten zijn en dat is nog steeds niet gebeurd. Zwarts nou, ja, heeft zelf altijd volgehouden niet af te willen treden, maar te zorgen dat hij het project tot een goed einde zou brengen. Maar ja, er is zoveel kritiek geweest uh, dat het volgens de berichten in de kranten vanmorgen gewoon onhoudbaar is geworden om hem op deze positie te houden. Ja, het is een debakel van formaat. Ik uh, zag zelfs dat ze lege treinen de dienstregeling laten onderhouden. Anders gaat de boel schimmelen. En hoe staat het met de bouw en de kosten? Ja, nou ja, het vliegveld zou op 3 juni open moeten gaan van dit jaar. Een paar weken voor die 3 juni werd pas bekend dat dat niet ging lukken. Vooral vanwege problemen met de brandveiligheid. Nou, toen werd er een nieuwe datum bekendgemaakt. 17 maart 2013... Maar ja, sinds vorige week weten we dat ook die datum waarschijnlijk niet gehaald wordt. Ja, dat brengt natuurlijk gigantisch veel extra kosten met zich mee. En natuurlijk ook schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen. Want ja, die kunnen gewoon simpelweg niet beginnen op dat nieuwe vliegveld. Ja, die kosten lopen echt in de miljarden. En ja, het is zelfs zo erg nu dat de deelstaat Berlijn en de deelstaat Brandenburg... waar het vliegveld dus ligt, uh, het zelf niet meer kan ophoesten. Ja, dus er wordt nu al uh, aangeklopt bij de regering en misschien zelfs bij de Europese Unie... om dit vliegveld uiteindelijk te kunnen financieren. Ja, gigantische financiële tegenvallers dus. Hi. En is, is zwart de enige die het overzicht een beetje verloren is? Of uh, vermoed je dat er nog meer koppen gaan rollen? Ja, die kans zit er wel in hoor. Uh, ja, de Groenen hebben nu al gezegd dat ze in het Duitse parlement... de minister van Verkeer ter verantwoording willen roepen. Want de onderste steen moet echt bovenkomen, vinden ze. Uh, dat vinden heel veel Duitsers. Want ja, uh, dit kan natuurlijk echt niet. Een vliegveld wat uh, waarschijnlijk nu twee keer... Uh, zijn openingsdatum verschoven ziet worden. Wat zoveel extra geld gaat kosten. Ja. Uh, als er zoveel fouten gemaakt zijn in zo'n proces... dan denk ik dat het onvermijdelijk is... dat er nog veel meer mensen op zullen stappen. Ja, en, en wat geld betreft, Tim, komen er ook nog claims? Want die, al die, die vliegmaatschappijen die stonden natuurlijk ook in de startblokken om te verhuizen naar dat vliegveld. Die moeten ook allemaal wachten en hun, hun regelen, dienstregeling maar anders oplossen. Ja, precies ja, wat ik net al zei. Ja, uh, neem bijvoorbeeld Air Berlin. Uh, daar las ik vorige week nog over. Dat die zelfs in de financiële problemen komen. Hè, door deze verschuiving van die openingsdatum. Maar ja, je moet je inderdaad voorstellen dat zo'n vliegveld... Uh, heeft het al lang van tevoren uh, bekendgemaakt. Uh, natuurlijk aan al zijn passagiers. Dus je kon bijvoorbeeld al heel lang boeken via dit nieuwe vliegveld. Maar ja, dat, dat alles moest verschoven worden. En ja, ik, ik ben benieuwd wat, uh, wat de consequenties zullen zijn. Maar ja, als zelfs de luchtvaartmaatschappijen in de financiële problemen kunnen komen... dan kun je wel uh, rekenen dat de claims heel hoog gaan zijn. We gaan af van je horen. Voor het team. Dank u wel. Zo zijn we aan het eind gekomen van het uh, Radio 1 journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer, uiteraard. Tot dan, een fijne dag. Onder andere met Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Dag, dag. Wat heb jij zo dadelijk? De langstudeerboete. Okay. Morgen debatteert ja. de Tweede Kamer daarover. En ik praat met Tom de Graaf, die is voorzitter van de HBO-raad. En die waarschuwt, als je dat ding afschaft, dan trek je uh, een hoop ellende over je heen. Want dat hangt allemaal samen met andere afspraken die gemaakt zijn in het hoger onderwijs. Dus wat is de consequentie? <coughs> Mocht de Tweede Kamer morgen in meerderheid zeggen, we schaffen het ding af... Nog zo'n uh, heikel onderwerp. De ambtenarenpensioenen. Volgens een uitgelekte notitie van het ABP dreigt in 2014 een korting van 14% op die ambtenarenpensioenen. Uh, Waarom is dat nodig? Mm -hmm. En hoe is het eigenlijk met andere pensioenfondsen? En we gaan naar Tunesië, want anderhalf jaar na de revolutie wacht het land nog steeds op een grondwet. waarin de bevochten vrijheden moeten worden vastgelegd. Dat en meer. Zometeen bij de KRO. Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Heineken heeft het afgelopen half jaar meer bier verkocht, behalve in West-Europa. De omzet van Heineken steeg met 5 De winst voor belastingen was met 705 miljoen euro een fractie beter dan een jaar geleden. Bouwbedrijf Heijmans blijft last houden van de kwakkelende woningmarkt. In het eerste half jaar daalde de omzet met 20 miljoen tot net iets meer dan een miljard. En daar hield Heijmans een knappe 4 miljoen aan netto winst aan over. D66 heeft geen goed woord over voor de plannen van VVD-lijsttrekker Rutte... voor belastingvoordeel voor werkenden. Rutte speelt voor Sinterklaas en deelt ongedekte checks uit... zei D66-lijsttrekker Pechtold in het Radio 1 Journaal. En de PVV wil asielzoekers die aankloppen in Nederland naar Roemenië sturen. Nederland betaalt, dat kan zo geregeld worden, zegt Kamerlid Fritsma in het AD. De PVV heeft zich laten inspireren door Australië. Dat land vangt tijdelijk vluchtelingen op in het buitenland. In Papua-Nieuw-Guinea en Nauru. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het afschaffen van de langstudeerboete leidt tot ongewenste neveneffecten, waarschuwt de HBO-raad. Anderhalf jaar na de revolutie wacht Tunesië nog altijd op een nieuwe grondwet. Reuzenkorting, ook voor andere pensioenfondsen dan het APP, zijn onvermijdelijk. Het is, uh, en u krijgt het ochtendhumeur van Koos Posten, maar het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Alkmaar. In het medisch centrum Alkmaar. Want als het aan de minister ligt, moeten medisch specialisten zelf gaan meebetalen aan hun opleiding. Dus voeren de aankomende specialisten actie. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland. At Als de Tweede Kamer morgen zou besluiten de langstudeerboete af te schaffen... dan heeft dat vergaande consequenties voor universiteiten en hogescholen. De boete is namelijk onderdeel van een heel pakket aan maatregelen... Eh, die dan ook naar de prullenbak verwezen moeten worden, die maatregelen. En eh, dat zou in de praktijk wel eens lastiger en pijnlijker kunnen zijn... dan Den Haag nu denkt. Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de consequenties? Nou, kijk, dat geld dat door de maatregel van de langstudieboete moet worden opgehaald, volgens de staatssecretaris, dat is structureel tussen de 150 en 200 miljoen op jaarbasis. Dat geld is bedoeld om vervolgens de instellingen, dus de hogescholen en de universiteiten. Uh, ...extra inspanning te laten verrichten om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De ja. docenten bijvoorbeeld hoger op te leiden. Ja. Uh, de uitval te beperken. In het eerste jaar te zorgen dat meer mensen met betere cijfers en een betere opleiding afstuderen. Als die langstudeerdersboete wordt afgeschaft, waar wij op zichzelf overigens een voorstander van... ...wij zijn altijd een tegenstander geweest van die maatregel. Te ingewikkeld, te onrechtvaardig. Um, ...om echt goed te kunnen uitvoeren. Maar als je die afschaft, ja, dan moet dat geld wat daar, als het ware die opbrengst... ...die al verdisconteerd is in de begroting, die moet wel ergens anders vandaan komen. Ja, en hij heeft de staatssecretaris al geroepen, uh, heel hard van de daken zelfs... ...ik heb het niet, dat extra geld. Nee, nou dat kan ik me op zichzelf weer voorstellen. Kijk, uh, je kunt zeggen, de staatssecretaris en de meerderheid van de Kamer... ...die in de tijd heeft ingestemd met die langste ...heeft het een beetje over zichzelf heen gehaald. Als men nu van die boete af wil dan is het geld niet ergens een of andere in een spaarvarkentje makkelijker worden geslagen. Dan komt het dus ergens vandaan. Ofwel van de begroting voor het hoger onderwijs. Maar ja, dan gaat het rechtstreeks aan kosten van onderwijs uitgaven. Wie wil dat eigenlijk? Ofwel, het moet op een andere manier van de studenten komen. Bijvoorbeeld de verhoging van het wettelijk collegegeld. Wie zou dat eigenlijk willen? Ik hoor het niemand zeggen in de verkiezingstijd. Of het moet van andere delen van de onderwijsbegroting komen. Nou, dan zie ik minister van Wijsterveld al... Uh, haar wenkbrauwenfondsen, ofwel ze moeten naar Jan Kees de Jaar gaan zeggen... apropos, bovenop dat koendersakkoord hebben we nog een probleem... van ongeveer 200 miljoen euro, zullen we dat eventjes gaan oplossen. Ja, dat antwoord is ook nee. En dat antwoord, je hebt kans dat het nee is. En dat betekent dat, ik denk dat dat de reden is... dat de Kamer die gisteren al met fractiespecialist... hoger onderwijs en financiën bij elkaar kwam te kijken... kunnen we een oplossing vinden, want niemand wil die boete... maar iedereen zoekt naar eigen mogelijkheden om dat geld op te hoesten... dat ze er niet uitkomen. En dat is een beetje de stand van zaken van vandaag. We zullen dus morgen blijken bij het debat... zullen we merken of men toch iets heeft weten te vinden. Ik zou in ieder geval niet eens voor drie een oplossing kunnen bedenken. Nee, maar de indruk die je dan toch krijgt... is dat iemand in verkiezingstijd makkelijk uh, een proefballonnetje heeft opgelaten... zonder de consequenties te hebben doorgerekend. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn uh, partijen CDA, VVD, PVV, SGP, ChristenUnie... die in de Kamer toen de langstudieringsregeling werd besproken... Voor waren. Dat die nu deels terugkomen, uh, dat is op zichzelf uh, goed. Maar het is wel een beetje laat. In, want ze hebben ook moeten weten dat daarmee dat gat op die begroting ontstaat. D66 en GroenLinks waren altijd tegen. Maar hebben bij het Koendersakkoord... Uh, dit niet als een van de meest uh, belangrijke maatregelen gezien om direct op te lossen. En daar is die hele Kamer nu een probleem. Maar goed, als ze nou toch besluiten om... Uh, het ding af te schaffen en het geld is er niet, dan zegt u, dan raakt dat dus de kwaliteit van het onderwijs. Want dan kunnen we dus geen schooluitval meer tegengaan, geen extra leerkrachten meer aannemen, dat soort dingen. Nou ja, het is heel simpel. Eerst is dat geld van de hogescholen en universiteiten afgehaald. Er is een efficiency toegepast, dus dat geld is weg. Vervolgens is het alvast weer aan ons gegeven met het oog op de inkomsten van de maatregel. Als die inkomsten... Dat betekent dat de hogescholen en de universiteiten zo'n 200 miljoen minder kunnen besteden. Ja, dat zal echt ergens rechtstreeks het onderwijs gaan raken. En dat betekent dat de, de prestatieafspraken die de instellingen met de staatssecretaris, met de regering, sluiten. De bedoeling is dat dat dit najaar gebeurt. Ja, dat die dan natuurlijk dan niet kunnen worden gesloten. Want waar praat je dan precies over? Waar maak je afspraken over? Als je aan de ene kant moet leveren en aan de andere kant wordt er niet geleverd. Ja, waarom is er eigenlijk altijd zoveel gedonden rondom dat onderwijs? Omdat het belangrijk is, meneer Kokkemans. <laughs> het gaat ergens over. Het kost heel veel geld, eh, hoger onderwijs in Nederland. Ja, maar het wordt altijd maar zo verschrikkelijk ingewikkeld veel veel gemaakt, veel meneer de Graaf. Wat zegt u? Het wordt altijd zo verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt. Ja, maar ja, het gaat over complexe uh, zaken. Het zijn natuurlijk heel veel instellingen die ook uh, met heel veel docenten. Uh, van hoogleraren tot mensen op hogescholen. Uh, goed onderwijs willen geven. En het gaat over alles bij elkaar, meer dan 600.000 studenten. Ja. Dus ja, dat is niet klein bier. Nee, maar je kunt ook zeggen, we willen de beste studenten... met de beste prestaties, goed voor de toekomst van dit land. Ja. En we gaan het zo regelen dat die uh, kunnen excelleren. En verder zorgen dat, uh, dat, dat inkomensverschillen geen reden zijn... om mensen geen toegang te verschaffen tot het onderwijs. En dan gaan we een systeem bedenken uh, waarin iedereen kan studeren. Ja, nou, ik hoor hem, uh, ik hoor hem graag als u dat systeem uh, heeft uitgedacht. Maar uh, een van de problemen waar we nou ook in de komende jaren aan zullen lopen is... Uh, zo'n sociaal leenstelsel. Hè? Veel partijen willen ja. zo'n sociaal leenstelsel. Die willen dus zeggen, de studiefinanciering die schaffen we af. Studenten moeten zelf gaan lenen en betalen dat in of 10 of 15 of 20 jaar uiteindelijk terug. Afhankelijk van de vraag of ze een goede baan hebben. Dat is op zichzelf een interessant, interessante ja, gedachte. In grote mensenlanden zoals de Verenigde Staten de is de dat een volkomen normale praktijk. Ja, Alleen moet je je wel realiseren, dat zou voor mij een hele belangrijke grens zijn... Het moet niet zo zijn dat zo'n sociaal leenstelsel uiteindelijk betekent dat uh, jongeren, studenten uit milieus met goede inkomens makkelijk studeren. Ja. En dat jongeren uit bijvoorbeeld groepen waar, uh, met, met een heel laag inkomen of allochtone groepen die het toch wat minder makkelijk hebben. Dat die dan uiteindelijk afzien van studeren omdat het gewoon te duur wordt en ze niet kunnen worden bijgesprongen door hun ouders. En als ja. dat het effect zou zijn, zou dat toegankelijkheid van het hoger onderwijs schaden en daar zou ik weer tegen zijn. Goed, uw advies aan de Tweede Kamer luidt. Mijn advies aan de Tweede Kamer luidt, als je hem afschaft, ik zou ervoor zijn, doe het dan ook overigens direct en niet pas volgend jaar, maar dat zou toch ook idioot zijn. En zorg dan dat je een goede dekking hebt en die, laat die niet uit de hoger onderwijsbegroting komen, anders is het eigenlijk van de regen in het rup. Dan hebben we nog de praktische uitvoerbaarheid, want uh, die uh, boetes die worden over <tus> pakweg een week of twee geïnd. Ge ge ge ge ge ja. Ja, en dan zullen we moeten oplossen. En dat is dat is niet makkelijk. Want dat ligt die. die dat ligt gedeelte bij de hogescholen en universiteiten zelf. Die dan uh, dat moeten teruggeven. Dat zal een behoorlijke operatie worden. Maar ik vind dat niet het allerbelangrijkste, hoezeer dat ook bij lastige mensen meebrengt. Als we in Nederland die langstudeerde boete niet willen. En er zijn goede gronden voor om dat niet te willen. Doe het dan zorgvuldig en snel. En dan moeten we die, die uitvoeringslast, hoe vervelend ook, moeten de koop toenemen. Juist. Met andere woorden, afschaffen, prima. Maar dan moet je wel zorgen voor 200 miljoen extra. Ja, doordacht. En dat bestraagt wat van de, van de Kamer, van de financiële specialisten... van de hoge onderwijsspecialisten. En wat mij betreft hoop ik dat ze vandaag weer naar het hok gaan... dat er dan fatsoenlijk uitkomen. Denkt u het ook? Uh, nou, ze hebben in ieder geval pogingen gedaan gisteren, dus ik heb daar goede hoop. Denkt u het ook? <laughs> wat ik denk is niet zo relevant wat er uitkomst is... Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Ik dank u wel. Prima, dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Voetballer Theo Jansen wil van Ajax graag naar Vitesse. En hij staat ook in de belangstelling van een Turkse club. Maar Ajax wil een zo hoog mogelijke afkoopsom. Hoe vrij is een voetballer eigenlijk om zelf te bepalen waar hij gaat voetballen? Sportadvocaat Diederik Donk weet het antwoord. In principe is een voetballer helemaal vrij om dat zelf te bepalen. Want het is zo dat het eigenlijk gaat om twee rechtsverhoudingen. Een rechtsverhouding tussen zeg maar de nieuwe club van de voetbal ...en de huidige club van de voetballer, in dit geval Ajax. Nou, als die overeenstemming bereiken, uh, dan is er nog eigenlijk uh, een tweede voorwaarde... ...die geldt uh, om zeg maar, de transfer af te kunnen ronden. En dat is dat zeg maar, de uh, voetballer ook zelf overeenstemming bereikt met de club. Dus hij kan niet tegen zijn wil bij een club gestald worden... ...zoals dat bijvoorbeeld wel kan in de, in de NBA bij de basketballers. Uh, daar, daar heeft zeg maar, een, een speler eigenlijk helemaal geen zeggenschap. Uh, maar bij voetballers geldt dat hij ook zelf overeenstemming moet bereiken. Maar dat geldt ook voor de club. Dus zowel eigenlijk Ajax als Theo Jansen zelf hebben in dit geval eigenlijk een soort veto. Want ze moeten beide tot overeenstemming komen met de nieuwe club. Aldus het antwoord van sportadvocaat Diederik Donk. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Alkmaar. En daar is Sander Bartling. Nee, ik ook maar van in Is de thoraxfoto van mevrouw de Bruin al aangevraagd? Ik ga even voor je kijken in het systeem. Want ik wil eigenlijk dat hij op... Uh... Ik heb uh, nog geen aanvraag van je gekregen. Oh, misschien nou, die... kan je even een, schrijven voor mij. Nee, dat is prima. Maar ik wil eigenlijk dat hij op zaal gebeurt. Die... Nou, zo gaat dat dus. In het ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar. Op de longafdeling zijn we. En daar informeert specialist in opleiding Willemijn Engelsman... hoe de patiënten de nacht zijn doorgekomen. Wat voor patiënten liggen hier? Uh, longpatiënten. En dat kan allerlei uh, problemen zijn. Dat is heel divers? Dat is heel divers, maar wel allemaal longgerelateerd. En hoeveel uur per week bent u hier aanwezig? Ik werk zo'n gemiddeld 48 uur. Uh, dat zijn weken tussen, en zeker als ik dienst heb, dat het wat meer is. En er zijn, uh, als ik compenseer voor diensten, weer wat minder, maar gemiddeld 48. U bent al arts, maar u bent nog in opleiding, specialist in opleiding. Uh, dus de medische opleiding zelf is al afgerond en nu bent u aan het werk. Hoe lang ben je specialist in opleiding? Uh, de opleiding uh, voor mij kost in ieder geval zes jaar. Zes jaar, oké. Okay. Die opleiding die kost ook geld. Uh, minister Schippers, demissionair minister Schippers van Gezondheidszorg... is van plan om aankomende specialisten zelf mee te laten betalen aan een opleiding. 13.400 euro per jaar. Dat is een schijntje, toch? Nou, dat vinden wij een behoorlijk bedrag. Dat betekent over een opleiding van zes jaar dat je dat 80.000 euro uh, moet betalen. Dat is ongeveer komt dat neer op een derde van mijn uh, netto salaris. Dus dat is een fors bedrag. En u zegt in, het, uh, in de eerste regel, ja, uh, de opleiding kost geld. Uh, daar wordt natuurlijk ook geld gegenereerd uit de opleiding. Zeker hoe verder je in de opleiding komt. Hoe meer je zelfstandig gaat werken, hoe minder begeleiding je nodig hebt. En dan wordt er ook gewoon door ons geld gegenereerd. Het probleem is gewoon dat volledig onbekend is wat de opleiding kost, wat de kosten en wat de baten zijn. Uh, en dan waar dit bedrag van 13.400 vandaan komt dus ook volledig uit de lucht te geven, daar begrijpen wij eigenlijk helemaal niks van. Helder, maar er zullen veel mensen zijn die zeggen, ach, dat kunnen artsen later makkelijk terugverdienen, want die gaan een dijk van een salaris verdienen. Ah, enkele jaren geleden was het slaris goed, dat is het natuurlijk nog steeds wel. Maar het probleem is dat er voorheen uh, had je eigenlijk, als je klaar is met je opleiding, vrij makkelijk een baan te pakken in een maatschappij of een stafplek ergens. Uh, en die situatie is nu toch wel echt veranderd. Uh, we zien uh, dat er steeds meer uh, jonge klaren in uh, tijdelijke functies terechtkomen als chef de kliniek. En er zijn zelfs situaties, bijvoorbeeld bij de chirurgie, waar mensen uh, werkloos thuis komen te zitten omdat er gewoon geen banen zijn. Uh, en ten tweede is ook zo dat het de laatste jaren bijzonder uh, hard gekort is op de salaris van specialisten. Dus dat salaris is niet meer zo fors als dat het geweest is. Dat is vervelend voor u, voor uw beroepsgroep, maar wat merken de patiënten daar uiteindelijk van? Ik denk dat de patiënten daar nu direct niet zo heel erg veel van zullen merken. Uh, wat ik wel denk, is dat er uiteindelijk selectie komt. Want uh, uh, iemand die net klaar is met zijn geneeskundeopleiding. en altijd specialist had willen worden. maar nu geconfronteerd wordt met een uh, nog eens een hoge extra lening. Uh, naast dat je al zes jaar lang geneeskunde hebt gedaan. Dat er mensen zullen zijn van ja, ik lever al heel veel in aan uh, uh, zaken om, om medisch specialist te worden. Want het is een baan waar Dus we krijgen een tekort werkt. aan medisch specialisten dan in de toekomst. Ik denk inderdaad dat er, dat er risico is dat er een tekort aan medisch specialisten ontstaat. Omdat mensen gewoon andere keuzes maken en andere specialismen gaan kiezen. Goed. Denkt u dat, dat minister Schippers gevoelig zal zijn voor die argumenten? Want er moet natuurlijk eenmaal bezuinigd worden in de gezondheidszorg. Nou, ik denk inderdaad dat, uh, dat ze uh, daar zeker wel gevoelig voor zal zijn. Omdat het gewoon een gekke maatregel is. Het is uniek in Nederland uh, om mensen voor hun eigen opleiding te laten betalen... in de situatie waarin wij nu zitten. Het is uniek in Europa dat uh, de AIOS meebetaalt als een eigen opleiding. En wij vinden dus ook, zoals ik u al eerder zei, eigenlijk, dat de argumentatie voor uh, deze eigen bijdrage gewoon heel vreemd is. En daarom voeren jullie vanavond actie. Dan kunnen jullie je bezwaren zelf vertellen aan minister Schippers. Want die komt de plannen toelichten. Succes daarbij. Hartelijk dank. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Straks, anderhalf jaar na de revolutie, wacht Tunesië nog steeds op een nieuwe grondwet waarin de bevochten vrijheden zijn vastgelegd. 3 2 1 Go Deze dag 2007 Goedenacht vrienden Het is tijd voor mich te gaan Deze dag 22 was augustus 2007 overleed radiopionier Kees Buurman. Hij was de bedenker van Radio Tour de France en met het oog op morgen waarvan u de tune hoort Um, Frits Spits, 15 jaar lang presentator van het Oog, blikt terug op deze bijzondere man. Kees Buurman was een bevlogen radiomaker. Bovendien was het een uitvinder. En het was ook een man die je enorm kon inspireren, die altijd weer rare ideeën had en die de mogelijkheden van radio tot, uh, ja, tot in de uiterste en diepste plooien heeft uh, weten te, te benutten. Hij is het bedenken van met het oog op morgen. Hij vond dat er een journalistiek programma moest komen aan het eind van de dag. Dat die dag als het ware samenvatte. Maar ook uh, met een ruime blik naar uh, de volgende dag. En uh, ja, heel veel rubrieken hebben we daarna geprobeerd die formule toch uh, uh, na te doen. Maar er is maar één oog en dat is eigenlijk nog steeds zo. En het aardige is dat natuurlijk is die rubriek geëvolueerd. Maar de kern ervan is nog steeds hetzelfde. Het is toch wel knap als je iets kunt bedenken dat in 1976 is begonnen... En dat dat tot op de dag van vandaag zo krachtig een levensvatbaar programma is. De anti-rokers, de anti-drinkers en de anti-Duitsers... maakten in het begin grote bezwaren. En nu nog. Er was een enorm ge geheis. Iedere keer weer brieven van luisteraars. En de bazen gingen vergaderen. En het is zelfs zo geweest dat een, een of andere fratsenmaker... Uh, de voorzitter was dat trouwens, Erik Jurgens toen. Die stuurde een brief dat het nu maar eens afgelopen moest zijn... want de secretaris van de Raad van State had bij hem geklaagd. Nou, ik heb met Kees behoorlijk veel te maken gehad... omdat ik zelf ook bij de NOS werkte. En ik werkte bij Radio 3 voor de avondspits. En Kees uh, werkte bij Radio 1, maar we werkten ook veel samen. En uh, zo vroeg hij mij een keer mee naar, uh, voor het project Varen en Fietsen. Uh, wij moesten toen met, uh, met een boot, met de avondspits... langs allerlei uh, Friese steden. En er zou ook een fietsevenement daarnaast worden georganiseerd. Nou, de Avondspitstoer, ja, dat was een enorm succes. Met heel veel enthousiasme en heel veel publiek. En eh, ik heb ook de provincie Friesland daardoor heel goed leren kennen. Het was een onvergetelijke drie weken. Alleen het fietsevenement, ja, dat was eh, minder succesvol. Dus eh, eh, qua radiosucces denk, denk ik er met wisselend, eh, wisselende gevoelens aan terug. Maar het is wel tekenend voor Kees Buurman dat hij altijd op op zoek was naar nieuwe wegen. Kees was niet een man van de grote complimenten... maar hij kon uh, goedkeurend brommen. En je zag wel aan zijn, aan zijn blik of hij ergens tevreden mee was of niet. Het was geen man waar je bang voor was. Het was een man waar, waar je wel harder voor ging lopen. Waarvan, waarvan je wel voelde, uh, die wil hetzelfde als ik. Mooie radio maken. Dat is echt wat hij wilde. En ik vind nog steeds dat hij een van de uitvinders is. Hij heeft aan de basis gestaan van met het oog op morgen. Van Radio Tour de France niet te vergeten, van Radio Olympia. Het was een man met een onuitputtelijk gevoel voor dit medium. Daar hebben we veel aan te danken. Frits Pits over de radiopionier. De radio-icoon, belangrijkste man misschien wel... bij de ontwikkeling van de Nederlandse radio, Keers Buurman. Hij overleed deze dag in 2007. pas très envie j'en fais des kilomètres avec le long que j'ai dans la tête j'en fais des kilomètres oh, oh quand je laisse à la tête un joli texte pour une jolie sieste en jurant qu'on pense mieux en dormant quand un truc me tracasse quand le trac me Van het, album Show Warm. Eddie met Le Velo. het is 8 minuten voor 10 uur, luistert naar de Cairo op Radio 1. Meer dan anderhalf jaar na de start van de Arabische lente... zit Tunesië nog steeds zonder grondwet. De grondwetgevende raad, die eind vorig jaar is samengesteld... schuift een einddatum steeds maar weer voor zich uit. En dan trokken er vorige week ook nog eens duizenden actievoerders de straten op... vanwege omstreden uitspraken over vrouwen door de islamitische partij Ennahda. Sami Zemni, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de leider van de onderzoeksgroep Midden-Oosten en Noord-Afrika... van de Universiteit van Gent. Wat was dat voor een omstreden uitspraak? Wel, uh, een van de commissies die in het parlement de constitutie opstellen stelde voor om in een artikel van de grondwet op te nemen... dat de vrouw complimentair aan de man is binnen het kader van de familie. En uh, uiteraard... vele. Uh, progressieve mensen in Tunesië en zeker ook vrouwen vonden het een heel slechte bewoording alsof een vrouw enkel rechten zou kunnen hebben aan, uh, als een complementair stuk te zijn van, uh, van de man natuurlijk. Ja. En dat in Tunesië, want uh, wat ik weet van Tunesië is dat dat land nou op dat terrein altijd wel een beetje heeft voorgelopen. Absoluut, absoluut. En ik denk ook dat... Uh wat nu voor ligt, absoluut geen, geen zekerheid zal hebben dat dit ooit zal in, in de eindconstitutie komen en zal gehaald worden. De reden dat of het feit dat vorige week al heel veel mensen op straat zijn gekomen, toont ook aan dat daar absoluut geen, geen consensus over is. Nee, maar desalniettemin is Nagda wel de grootste politieke partij daar in Tunesië. Ja, absoluut. Het is de belangrijkste politieke partij die de touwtjes wel in handen heeft. Maar uh, de, de, de weg om die constitutie te maken, die nieuwe grondwet te schrijven, is, uh, is natuurlijk veel moeilijker. Ze hebben uh, geen meerderheid. Laat staan een tweederde meerderheid die nodig is om een grondwet goed te keuren. Dus zij moeten wel uh, consensus zoeken. Zij, zij, zij doen dat. Ze hebben dat op veel punten al moeten doen. Dus wat we nu eigenlijk eerder zien, is een soort van een, een, een, ja, een proefballonnetje oplaten om te zien of dat een, uh, of dat een draagvlak heeft. Ja, Maar is de zorg dat de Arabische Lente straks voor niks is geweest... en dat in ieder geval de rechten van vrouwen worden teruggeschroefd terecht of niet? Nee, absoluut niet. Uh, ik, ik beperk mijn commentaar nu natuurlijk tot Tunesië, want we moeten land per land bekijken. Ja. Um, het is zo dat uh, het, het feit dat mensen hun ongenoegen kunnen uiten, dat ze op straat kunnen komen, dat ze verschillende visies uh, vrijelijk kunnen uh, bespreken en argumenteren in de pers, in de media, in het publieke debat en gaan zomaar door, is al een teken dat er al een, een zeer grote vooruitgang is gemaakt in het democratische debat. Ja. Nu, we moeten wel onthouden dat ik heb hier de preambule, dus de inleiding van die... Uh, van die voorlopige tekst die nu in omloop is gelezen, en daar staat heel duidelijk in dat de uitoefening van de macht zal gebeuren met respect voor de mensenrechten de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van justitie en ook heel belangrijk staat er letterlijk in de gelijkheid in de rechten en plichten van alle burgers en men gebruikt zowel in het Arabisch, de officiële uh, taal van de grondwet maar ook in de vertaling in het Frans ja. zowel het mannelijke als vrouwelijke woord citoyen en citoyenne ja. dus u ziet dat uh, artikel 8 waar nu zoveel sprake van is, die complementariteit van de vrouw in het kader van de familie, is uiteraard een zeer conservatieve visie op de maatschappij, waarin de familie een, een centrale rol speelt, maar is al een beetje tegenstrijdig met die, uh, met die eerste bepalingen. Yes. Dus we zullen nog moeten zien hoe dit allemaal wordt opgelost. Ja, dat lijkt me uh, tamelijk ingewikkeld. Uh, en die grondwetgevende raad die zit er al uh, nou bijna een jaar en nog altijd is er geen grondwet. Waarom duurt dat zo lang eigenlijk? Wel, ik denk dat dat eerlijk gezegd een goed teken is. Hè? Dat men daar niet over één macht ijs gaat om een nieuwe grondwet te schrijven. De Tunesiërs beseffen zeer goed en dus ook de verkozenen dat zo'n document heel heel belangrijk is. En iets is dat je niet zomaar om de havenklap kan veranderen. Hè? Yes. Dit gaat de bakens uitzetten van de politieke organisatie van Tunesië in de komende jaren. Yes. Uh, dus daar gaat men niet zomaar gemakkelijk een consensus in vinden. En het gaat niet alleen over de plaats en de rol van de vrouw hoor. Want daar heeft men tot nu toe weinig uh, debat over gehad. Ja. Het gaat ook over heel belangrijke vragen. Gaat het eerder een presidentieel systeem zijn, zoals op zijn Frans, laat ons maar zeggen. Ja. Of eerder een, een parlementair systeem, waar Goed. de president, zoals in, in Duitsland, een eerder symbolische functie vervult. Ik moet het hierbij laten. Hartelijk dank, Sami Zemny. Zometeen, dames en heren, de premier mengt zich in de verkiezingsstrijd. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.